Scherpe toezicht levert betere zorg op en bespaart ook geld... omdat onnodig medicijngebruik wordt voorkomen. De Mexicaanse bendeleider Joaquin Guzman, bijgenaamd El Chapo... is mogelijk gedood bij een schietpartij in het noorden van Guatemala... meldt de Guatemalteekse minister van Binnenlandse Zaken. Guzman wordt ook wel de meest gezochte crimineel... van het westelijke halfrond genoemd. Bij de schietpartij werden drie mensen gedood... Specialisten proberen aan de hand van foto's en biometrische gegevens vast te stellen... of een van de doden nu inderdaad de bendeleider is. Guzman is de leider van Sinaloa, het machtigste drugskartel in Mexico. Vorige week riep het Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst D.I.E. en de stad Chicago hem uit tot publieksvijand nummer 1, Een titel die gangsterbaas El Capone vroeger ook droeg. Rusland dreigt de import van vlees uit de Europese Unie stil te leggen...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 In de strafschoppenreeks misten de Ayacine Schöne en Moisander. De Romeinen maakten geen fouten. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. staat een schrale wind. Vanmiddag wordt het tussen de 0 en plus 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien. Dan gaat het vanuit het oosten en zuidoosten sneeuwen. ANWB-verkeersinformatie. Er staan maar een paar files. Dat komt natuurlijk door de schoolvakantie in het noorden en het midden van het land... De A37 knopend Holsloot richting Hogeveen is wel dicht tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, die is ook dicht. Het verkeer gaat via de af- en oprit bij Rilland. Er staat een file achter tussen Afrit-Ierseke en Rilland van 4 kilometer. En ook op de A58, maar dan Breda richting Eindhoven, staat tussen knopend De Paars en Oorschot een file van 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Het isoleren van een woning met peurschuim... dat kan behoorlijk verkeerd uitpakken. Samira weet wat dat betekent. Aanvallen. Mijn bijholten doen heel erg pijn. Ik ben nauw tijd, vergeetachtigheid. Ik kan niet op woorden komen. Straks de advocaat die pur slachtoffers vertegenwoordigt. Bacteriën worden steeds resistenter voor antibiotica. En ziekenhuizen zullen daarom anders met antibiotica moeten omgaan. U hoort zo hoe dan. Eh, banken die krijgen natuurlijk ook te maken met huiseigenaren... die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. ING vertelt hoe ze daarmee omgaan. Een kwart meer huiseigenaren komt in de problemen bij het betalen van de hypotheek... ...meldt het bureau kredietregistratie, BKR. Peter Hermsen van het bureau over de oorzaak van de toename. Het heeft natuurlijk alles uh, met de crisis te maken. Het niet betalen van een hypotheek is natuurlijk iets wat je niet snel doet. Uh, een hypotheek of een energierekening. Iedereen wil een, een, een huis hebben uh, en een, uh, een dak boven zijn hoofd en een warme kachel. Dus als, ja, als je het hebt over 77.000 mensen... die uh, die hun hypotheek niet kunnen betalen... dan kun je zeggen dat er echt wel meer aan de hand is dan alleen dit. En dat sprake is van echte financiële problemen. Gabrielle Betonvier van het Niebeut vreest dat het aantal nog zal stijgen... en zegt dat het altijd goed is om geld achter de hand te houden. Een buffer is het allerbelangrijkste...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 Wat wij onze klanten adviseren is dat zodra ze zich zorgen maken over hun hypotheek om contact met ons op te nemen. En dan gaan wij samen met de klant kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat die problemen uitblijven. Ja en doen mensen dat ook of ja, zijn ze ja. daar toch niet zo happig op om tegelijk te melden dat ze in de problemen zitten? We hebben, sinds december hebben we de hypotheekhulp hebben we, uh, in de markt gezet. En wat we zien is dat ontzettend veel mensen gebruik maken van de hypotheekstresstest, test die ze kunnen doen bij ons op de site om te kijken of ze zich zorgen moeten maken. Uh, die stresstest wijst die mensen ook een bepaalde richting op. En als het uh, inderdaad blijkt dat ze zich zorgen moeten maken... dan bellen ze met ons. En dat doen ze, uh, toch, wel, uh, vrij, uh, dat doen ze toch wel vrij veel. Mm -hmm. En dan proberen ze het helpen. Ja, en, en is ook uw uh, ervaring dat er steeds meer mensen in de problemen komen... zoals bureau kredietregistratie meldt? Nou, wat, wat we zien is dat de uh, betalingsachterstanden... Uh, langer dan drie maanden, dat die inderdaad oplopen... Maar ik wil toch wel benadrukken dat het overgrote deel van onze klanten... gewoon netjes aan zijn verplichtingen voldoet. Ja, ja het overgrote deel, want er worden natuurlijk miljoenen hypotheken afgesloten. Het gaat nu maar om, om 77.000, maar toch, u, u ziet ook die toename wel. Die toename zien wij ook. Ja, um, hoe gaat de bank daar daarmee om? Ik kan me voorstellen dat u ook niet liever te laten aankomen op een gedwongen huizenverkoop... want ja, dan brengt het gewoon minder op. Wat doet u met die, met die klant? Nou, nou, laat ik beginnen met zeggen dat het, het hebben van een betalingsachterstand op de hypotheek echt heel vervelend is voor een klant. En is, het gaat om het dak boven je hoofd en het dak boven je hoofd, uh, dat is heilig. Uh, dus uh, dus uh, wij doen er alles aan om samen met de klant te kijken uh, hoe we ervoor kunnen zorgen dat die betalingsachterstand weer wordt omgebogen in een normale situatie. En daarvoor geldt overigens dat dat in overgrote deel van de gevallen ook lukt. Mm -hmm. um, en hoe doen we dat? Dat doen we onder andere gebruik door gebruik te maken van een hulpmiddel als uh, de rentepauze. Waarin we voor een klant met een, met een betalingsachterstand, bijvoorbeeld omdat hij tijdelijk werkloos is... een lagere rente afspreken, zodat hij makkelijker aan zijn maandlasten kan voldoen. Ja, Maar goed, dat moet natuurlijk later wel ingehaald worden. Dat moet zeker later ingehaald worden. Het is ook niet bedoeld Het is bedoeld voor mensen die tijdelijk in de betalingsproblemen zitten. En die kunnen daar goed mee geholpen worden. Doet u ook iets om de problemen te voorkomen om vooraf, voordat u dus een hypotheek verstrekt... om maar eens goed naar de financiële reilen en zeilen van zo'n klant te kijken? Uh, uh, er zijn hele strenge regels, zoals u wellicht weet, voor het afsluiten van hypotheken in Nederland. Uh, wat wij doen is, wij gaan voordat we die hypotheek afsluiten, gaan we eerst uitvoerig met de klant in gesprek uh, over uh, wat voor soort hypotheek hij wil. Uh, hoe zijn financiële situatie eruit ziet. Uh, dat brengen we in kaart, daar brengen we zelfs een heel rapport voor uit. Ja, maar kunt u, uh, kunt u dat wel? Want u kunt ook niet zien of er schulden zijn, bijvoorbeeld bij de belastingdienst, bij de zorgverzekeraar of bij het nutbedrijf. Uh, we, wat we doen is, we hebben een gesprek met de klant en uh, u kunt wel aannemen dat er in dat gesprek heel veel boven tafel komt. Maar we kunnen inderdaad niet zien of de klant op dat moment de schuld heeft bij uh, de Belastingdienst. Zou u het wel graag willen? Uh, nou, dat, is, uh, dat is de vraag of dat noodzakelijk is. Nou, BK, BKR wil dat bijvoorbeeld wel graag, hè? want dan, dan heb je toch beter inzicht of iemand wel zo'n hypotheek moet gaan krijgen. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik hoorde het net, ik hoorde de bkr de Radio. Ja, aan het in kaart brengen van, van schulden van, van, van mensen zitten, een grote, zitten veel haken. En ook onder andere de privacyproblemen. Ja. Wij begrijpen dat daar vanuit de staatssecretaris een voorstel komt en we gaan, we gaan kijken hoe dat eruit ziet. Goed. Uiteindelijk is de, de, de allerlaatste oplossing is het huis verkopen. Moet u dat al vaak adviseren? Uh, het, dat is inderdaad, klopt, dat, het dat dat is de allerlaatste oplossing. Uh, en het komt in een aantal gevallen voor. Uh, Nogmaals, het overgrote deel van de klanten, komt, het gebeurt, voor ons klant, gebeurt dat niet. Maar het komt in een aantal gevallen voor. En dan uh, proberen wij dat uh, op, voor de klant zo, uh, zo goed mogelijk wijze te doen. Ja. Uh, waarbij uh, ja, het, het gewoon een heel vervelend is als dat gebeurt. Uh, en uh, de, uh, de, de mate waarin je dat kan voorkomen uh, is, uh, is heel belangrijk voor, uh, voor, de, voor de klant en voor de bank. Geen discussie over. U helpt er in ieder geval bij het te proberen te voorkomen. Zeker, absoluut. Dennis Noorderviet van ING, hartelijk dank. Graag, Goedemorgen. Gabriel, uh, die hoorde u daarvoor trouwens van het Nibuts en daarvoor nog het BKR. We gaan naar uh, de E-teams, want zo worden ze genoemd. Die jagen niet op boeven, maar op antibiotica. Vanaf 1 januari moet elk ziekenhuis een speciaal antibiotica-team hebben... om het antibiotica-gebruik te controleren. Dat is nodig, want er wordt te veel verkeerde antibiotica gebruikt. En daardoor kunnen bacteriën resistent worden. In het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad... hebben ze sinds kort al een antibiotica-team. Deze mevrouw is 82. Zij heeft uh, cipro uh, tienam is um, we, we hebben haar, we kregen melding. Er wordt hier een zogenaamd correctiegesprek gevoerd. Het antibiotica-team vindt dat de patiënt van deze arts... niet de goede antibiotica krijgt en die wordt daarop aangesproken. Um, maar als we kijken naar de richtlijnen... Uh, is de, eigenlijk de eerste keuze ceftriaxon tweede keuze zou Amoxie Genta zijn. Okay. Ik zal het terugkoppelen naar mijn supervisor en dan zullen wij het advies in de praktijk brengen. Dankjewel. Okay. Okay, dan dankjewel. wordt toch een beetje de les gelezen, of niet? Nou, zo ervaar ik het niet. Uh, kijk, we, we proberen allemaal de patiënt goed te behandelen, zo breed mogelijk in het begin, omdat je toch een zieke patiënt uh, snel wilt zien herstellen. Maar het is ook belangrijk gezien de resistentie die je ontwikkelt in de wereld om daarop te letten. En dan is het fijn als een specialistisch team daarop let en ons daarop wijst. Mm -hmm. Dus dat is heel prettig. Bas Weijer zit in het antibiotica team hier. Lijkt me toch lastig om je collega's zo te moeten aanspreken?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 Nee, het is echt een, er is echt een team nodig. En dat team bestaat niet uit uh, in dit geval de twee infectiologen. Dus de steward, uh, apothekers, uh, we hebben de microbioloog. Uh, dus dat team hebben ze allemaal nodig. En dat is en, ja, toch wel erg intensief uh, werk. Uh, maar dankbaar. Mag nog even meelopen naar de apotheek. Nou, hier staan dus de verschillende antibiotica. Het is natuurlijk op uh, alfabetische volgorde. Um, Stellages vol. Ja, Stellages vol. Amoxiciline. Hoe heet dat, dat ken amoxiciline. ik? Amoxicilline. Maar je hebt ook de amoxicilline clavulaanzuur. Dat zit ernaast. Dan heet dat weer augmentin. En uh, ja, elk heeft zo zijn eigen werkzaamheid. Wat is jullie doel nou? Om mensen minder antibiotica te geven of ander antibiotica? Um, ons doel is eigenlijk tweeledig. Minder antibiotica, dus... Een kortere duur antibiotische behandeling. En anderzijds uh, minder breed, dus smaller. Dus meer precisiegerichte antibiotische therapie. En niet met een uh, kogel op een mug schieten, maar meer chirurgische precisie. Dus ja, behandeling op maat noemen we het maar. En is dat ook beter voor de patiënten? Ik denk het wel, uiteindelijk. Uh, voor de langere termijn dus voorkomen van de resistentie. Dus dat mensen altijd met een antibioticum behandeld kunnen worden. Uh, voor de korte termijn misschien minder bijwerkingen. Minder lange duur. Als je dan nog eens bedenkt dat het lichaam voor een groot deel ook uit bacteriën bestaat. Dus hoe minder je goede bacteriën doodmaakt, ook dus des te beter. Je moet dan natuurlijk de slechte, laat ik het zo maar noemen, behandelen. Dus ja, ik denk voor ook beter voor de, voor de patiënt. Stel nou als het echt helemaal de, die resistentie alleen maar toeneemt, is dat een groot probleem? Ja, dat denk ik wel. Um... Het is uh, als we bijvoorbeeld naar sommige landen krijgen waar veel makkelijker antibiotica uh, gegeven wordt. Daar zien we ook in toenemende mate gevallen waarbij mensen een infectie hebben. En gewoon simpelweg niet meer behandeld kunnen worden. En dus ook eventueel doodgaan omdat er geen antibiotica is om ze te behandelen. Dus ja, dat proberen we in Nederland te voorkomen. Er zijn ook een paar gevallen al wel in Nederland bekend. Dus hoe eerder we erbij zijn, des te beter het is. Jozef Heentrihi, onze verslaggever in gesprek met infectioloog Bas Weijer van het antibiotica-team in het MC Zuiderzee in Lelystad. Aholt zou verder willen uitbreiden in de Verenigde Staten. Harris Teeter, zo heet de supermarktketen die ze zouden willen overnemen. Hoort u zo meer over? Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staan uh, twee files in Nederland. Allebei zijn ze ontstaan door ongelukken. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat zo'n file. Vijf kilometer tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. Door een, uh, een busje dat op zijn kant is geraakt. Twee rijstroken zijn afgesloten. Verkeer Richting daarna kan omrijden bij Knoop het Gouwen door Rotterdam aan te houden. Dan rij je via de A20 en de A13. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. En Marno Remmers is de hele ochtend al in zeeuws Vlaanderen, bij elektromotoren brakken. Werkloosheid in Nederland is hoog, recordhoogte. 600.000 mensen hebben geen baan, dat hoorden we gisteren al. Maar in Zeeland hebben ze nog wel werk hoor. Bij brakken bijvoorbeeld. Daar hebben ze nog steeds drie mensen nodig. Waaronder één hbo'er die in het veld het probleem kan analyseren. Maar ja, die hbo'ers die trekken allemaal weg. Jasper werkt hier al sinds dat hij 17 is. Dat is jong. Dat klopt. En nu druk bezig met de handschoenen aan te frunnen aan een pomp. Revisie, onderhoud. Ja. Het reviseren van uh, aandrijvingen. Genoeg vrienden die, die ook uh, in de techniek werken? Redelijk, ja. Redelijk vrienden die allemaal op de techniek werken. Ja, dat trekken er veel weg, hè? Op Kamers. Ja. Naar Breda, naar Rotterdam? Klopt. Allemaal veel spannender dan klingen. Ja, dat klopt. Dat is ook wel zo. Wat moet er nou gebeuren? Want ik zie hier... Uh... Um, dat, uh, dat is het uh, verhitten van lagers. Zodat de lager uitzet en over zijn passing kan schuiven. Op de as. Het is specifiek werk? Het is specifiek werk. Geleerd terwijl je uh, uh, hier aan het werk terwijl je op school zat? Ja. Terwijl ik uh, een bbl-opleiding deed, deeltijd... Op school en deeltijd hier. Verdient het goed? De baas hoort het nou toch niet. Weet je natuurlijk wel gedeeld. Het zal niet meteen goed verdienen. Maar als je het goed doet, dan uh, kan het goed verdienen. Ja, als je goed de ladder op kan klemmen. Terwijl de playmates van augustus en december verleidelijk de bal overals aankijken. Ja, nou ja, niet voor iedereen. Want kijk, ik sta ervoor. Nee, de kalender hangt aan, hangt aan de verkeerde kant. Ja, ja, ja, ja. Even door naar uh, Ronald de Bak. Hij is van het werkservicepunt Terneuzen... Uh, als je het zo hoort, moet je dus in Zeeuws-Vlaanderen zijn. Daar heb je de banen voor het opscheppen. Maar het ligt toch genuanceerder, want er zijn ook werkzoekenden. Het ligt wat genuanceerder. We hebben in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld 250 vacatures open staan, Maar we hebben ook 2700 mensen die op zoek zijn naar een baan. En die er niet aan kunnen komen? Uh, natuurlijk is dat uh, geen statisch bestand. Uh, er zit veel dynamiek in. Uh, maar uh, op dit moment zien we toch een uh, stijgende werkloosheid. Uh, we hebben gemiddeld de laatste jaren uh, rond uh, tussen de 5 en 6 procent gezeten. Maar sinds januari zitten we dus ook uh, boven de 6 procent aan werkloosheid. Dat lijkt een soort tegenstelling. Want ik hoor aan de ene kant in de kanaalzone gent er zijn Bijna 900 vacatures, banen staan er open. Ook hier bij Brak hebben ze nog drie mensen nodig, waaronder een hbo'er die het veld in kan. En u zegt ook, we hebben een hele stapel werkzoekenden, die komen maar niet aan werk. Ja, we hebben vacatures en we hebben werkzoekenden. Het grootste probleem is eigenlijk dat de werkzoekenden qua niveau niet aansluiten op hetgeen wat gevraagd wordt bij de bedrijven. Dat is voor u ook het probleem, hè? Klopt, die hbo'er is niet te vinden. Uh, ze zijn wel te vinden, alleen niet in onze regio. Helaas. Ja. Nee. Zitten we in Rotterdam of zo, in de stad? Ja, ze gaan uh, op kamers ze gaan studeren en dan is het heel lastig om ze terug te krijgen. In België ligt het een beetje anders, hè? Want daar is werken met je handen, heeft daar een hogere status, hoorde ik vanochtend hier. Uh, de, je hebt daar natuurlijk uh, verschillende statuten, de arbeider- en de dienstsector. Uh, of het anders ligt dan in, in, in Nederland, de, de, de mentaliteit. En de cultuur is anders. Uh, als ik het hier op Zeeslaanderen betrek, uh, denk ik uh, dat er hier toch ook nog altijd wel een cultuur is van aanpakken. Ja, dat dan weer wel. Maar het is dus, het is dus toch gek, er zijn dus uh, banen te vervullen. Maar hele specifieke banen, daar krijg je maar geen mensen voor. In dat technische vak met name. Uh, dat klopt. Nou, en de, de, de oorzaak van het probleem moet je een beetje aan de basis zoeken. Uh, goede opleidingen zijn heel schaars geworden in Vlaanderen. Uh, basisopleidingen, VMBO-techniek. Uh, gelukkig Hulst uh, heeft nog een schitterende opleiding. Uh, maar Terneuze uh, oosburg wordt al wat minder. En ja, Als je de geluiden moet horen... Uh, we kunnen straks wel de processen met de procesoperators in bediening houden... maar onderhoud aanleg, installatie. Ja, helaas, dat gaat niet meer lukken met eigen mens, want de opleiding is er weg. Zeg, het begint een beetje... Jasper, het begint een beetje te roken. Ja, ja, maar dat geeft Is dat de bedoeling? <laughs> het begint ook een beetje te, te stinken, hoor. Dat is geen probleem. Dat is, meer, dat is alleen maar de, de olie die een beetje warm wordt, die in het lager zit. En okay. dat, uh, nou, dat mag wel. Nou. De, ro de rook komt er vanaf, maar het, het moet. Ja, goed zo dan. Terwijl de playmates toekijken. Nou, wat wil je nog meer? Maar, nou, Remmers in zeeuws vlaanderen hoorden we straks nog een keer bij elektromotoren brakken, waar dus nog werk genoeg is. Ahold dan. Ahold zou interesse hebben in een grote Amerikaanse supermarktketen. Volgens persbureau Bloomberg, aast het Nederlandse bedrijf op Harris Teeter Supermarkets, het zou 3 miljard dollar kosten. We over erover praten met analist Patrick Rokas van Rabo Securities. Rokas, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog niet bevestigd, dit nieuws door Ahold. Uh, wij kunnen ze ook nog niet te pakken krijgen. Um, zou het kunnen? Is het een interessante prooi voor Ahold? Ja, dat zou zeker kunnen. Het is een interessante prooi. En ik denk, uh, mede in verband, uh, dat Harris Tieter past binnen de overnamecriteria van Ahold. En daarnaast heeft de onderneming ook het geld beschikbaar. Hm. Wat is Harris Tieter? Gewone supermarkt? Het is een, uh, inderdaad een gewone supermarkt en enigszins vergelijkbaar met wat de Aalt al in Amerika heeft. Uh, bekende ketens daar zijn bijvoorbeeld Stop and Shop en Giant. En het is een keten die, uh, en dat is denk ik belangrijk voor Aalt, die goed loopt. Die niet een, een enorme herstructurering um, door moet lopen. Goed. En zij willen, graag, zij willen graag nog groter worden in de Verenigde Staten? Dat klopt. Ze hebben een aantal overnamecriteria um, gecommuniceerd met de financiële uh, wereld. En um, Harris Teeter ligt geografisch dermate dat het aansluit, uh, heel goed aansluit bij wat ze al, al hebben. Dus het, het, het brengt het wat meer zuidelijk in de Verenigde Staten, uh, maar niet te ver weg. Nee, dus een logische combinatie met uh, wat ze al hebben daar. Nou ligt het boekhoudschandaal van Ahold nog redelijk vers in het geheugen. Hè? Daar was ook de Amerikaanse dochter US Food Service bij betrokken. Hoe kijken de Amerikanen tegen Ahold aan? Nou, ik denk dat de onderneming het boekhoudschandaal heel erg goed heeft overwonnen. De onderneming laat al een aantal jaren lang echt hele goede resultaten zien. Die ja, met een zeer betrouwbaar en voorspelbaar verloop. En het management wat er nu zit heeft gewoon een heel ja, goed track record bij Amerikaanse beleggers ook opgebouwd. Patrick Rokas van Rabo Securities. Hartelijk dank. Graag dan. Dat u zo snel uh, wat kunt vertellen of kan vertellen over Harris Teeter, dat zou de prooi zijn die agot op het oog heeft in het vooral het zuiden van de Verenigde Staten. Vijf en half negen is het. We gaan het hebben over peurschuim. Want het isoleren van woningen met dat schuim mag voortaan alleen nog als een strenge veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Aanleiding zijn de gezondheidsproblemen van tientallen bewoners. Ze werden waarschijnlijk ziek van de chemische dampen die vrijkwamen toen hun vloer werd geïsoleerd. De meeste van hen voeren een juridisch gevecht met hun isolatiebedrijf om erkenning te krijgen voor de problemen. U hoort de 18-jarige Samiria over die problemen. Dus moeilijk om erover te praten, want ik heb zoveel klachten en ze luisteren gewoon niet naar je. Ik moet zelf ook het huis uit, want ik ben nog jong en die klachten, die worden steeds meer erger. Dus... Wat voor klachten heb jij dan? Koortsaanvallen, mijn bijholte doen heel erg pijn, uh, haaruitval, eczeem op mijn lippen, daar heb ik al meer dan een jaar. Ik heb allerlei zoveel gehad, maar het helpt niet. Ik uh, benauwtijd, geetachtigheid, ik kan niet op woorden komen. Dat soort dingen allemaal. Samira dus maakt het aan Den lijve mee. Hier uh, is de gast, advocaat Lydia Chalier. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Samira is uh, een van uw klanten. U vertegenwoordigt haar onder andere, net als uh, enkele andere slachtoffers. Kunt u nog eens uitleggen wat er aan de hand is? Wat gaat daar mis bij dat isoleren? Bij het isolatieproces zijn eigenlijk uh, twee soorten problemen betrokken. Uh, de ene kant is dat het materiaal als zodanig gevaarlijk is voor de gezondheid... Dus ook bij correcte verwerking is het zo dat er giftige stoffen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor mens en dier. Aan de andere kant is het zo dat uh, in de markt gezien wordt dat er uh, te veel problemen optreden bij het verwerken door onzorgvuldigheid. Mm -hmm. Ja, want er worden natuurlijk duizenden huizen mee geïsoleerd, maar er zijn niet zo heel veel slachtoffers. Niet zo heel veel mensen die problemen. Tot dusver niet. De reden daarvoor kan zijn dat deze klachten, u hoorde Samira zo even al, tamelijk algemeen van aard zijn. Althans, als je bij de huisarts komt en je hebt koortsuitslag, je hebt koortsaanvallen, je hebt eczeem, dan denkt de huisarts niet direct, ah, dat is per isolatie. Hm. Het zijn klachten die door heel veel oorzaken uh, veroorzaakt kunnen worden. En dat betekent dat niet meteen de link gelegd wordt uh, met die isolatie. Is het wel officieel aangetoond dat het komt door die pur isolatie? Ja, de risico's van die purisolatie zijn uh, beschreven, die zijn bekend. Het is niet zo dat dit een onbekend fenomeen is. Uh, bij de industrie zijn die risico's natuurlijk bekend. Uh, bij de overheid zijn die risico's bekend. En hm. bij instituten die zich daarmee bezighouden hm. zijn die risico's evident en bekend. Ja, maar het valt te voorkomen, want zoals ik al zei... daar worden natuurlijk heel veel huizen mee geïsoleerd. Mensen hebben daar geen last van. U zegt, misschien weten ze het ook nog niet, maar het hoeft natuurlijk niet. Is er in die gevallen uh, onzorgvuldig gehandeld? In sommige gevallen in mijn praktijk zie ik dat er inderdaad onzorgvuldig is gehandeld. Uh, dat kun je onder meer zien aan uh, de staat van uh, de pur-isolatie... Uh, bijvoorbeeld als het spul van binnen nog zacht is, ja, dan moet je daaruit afleiden dat het niet goed verwerkt is. Ja. Het spul zou namelijk binnen een 48 tot 72 uur uitgehard moeten zijn. Uh, je kunt ook zien aan de manier waarop het opgebracht is, of het in lagen opgebracht is of niet. Of het in één keer uh, dan wel veel te dik opgebracht is. Daaraan kun je zien of het goed verwerkt is of niet. Ja. Wat wilt u nou voor uw cliënten? Want het is ook heel lang da langdurig en men houdt er heel lang vast, want een soort allergie wordt daardoor wakker gemaakt hè? Door, de, door die dampen. Ja, misschien moet ik daar een correctie bij aanbrengen. Het, het, het woord allergie uh, impliceert dat die mensen hier misschien al gevoelig voor waren... Mm -hmm. en dat, dat ze dan zo. gaan reageren op het mm -hmm. moment dat het spul wordt aangebracht. En dat is nadrukkelijk niet het geval. In dit geval is het zo dat het spul zelf die gevoeligheid creëert. Aha, okay. ja. En nu de vraag, wat wil u voor hen? Erkenning, maar ook schadevergoeding. neem ik ja. aan? Deze mensen lopen uh, uh, natuurlijk als eerste aan tegen een situatie... waarin ze uit hun huis moeten vertrekken... Uh, zowel financiële problemen daardoor ondervinden... Uh, emotionele problemen daardoor ondervinden. En met name die laatste worden erger gemaakt... door het feit dat er aan de andere kant... zeg maar bij de, aan de kant van de aansprakelijke partijen... een, uh, uh, een soort ontkenningsfase nog wordt gedetecteerd. Mm -hmm. uh, dat is erg frustrerend. Aha. Daarnaast hebben deze mensen een gigantisch financieel probleem. Uh, ze en willen ze dus niet, compensatie. Ze kunnen ook niet meer terug. Ze kunnen niet meer terug in hun eigen huis. Dat is onmogelijk geworden. Nee. En dus de, de, de isoleerders zeggen nog steeds... dat komt niet door dat peurschuim? Eh, tot dusver worden de vorderingen afgehouden. Eh, en wordt er eh, aan de kant van de slachtoffers... erg veel energie en geld gestoken in de bewijsvoering... dat deze klachten zijn veroorzaakt door de peur. En aan de andere kant wordt er eh, eigenlijk tot dusver gezegd... wij zijn nog in onderzoek eh, en tot dusver wijzen wij... Ja. En kijkt u ook naar de overheid, want ik begrijp dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de regels uh, omtrent per isolatie veel strenger zijn. Ja, dat is juist. Uh, en ja, mijn, mijn idee daarbij is, wetenschap die houdt niet op bij de Nederlandse voordeur. Dus voor mij is het, is het wat onverklaarbaar dat de Nederlandse regelgeving lichter is dan de buitenlandse regelgeving. Uh, de risico's zijn bekend, en het is voor mij uh, niet inzichtelijk waarom in Nederland de strengere normen niet gelden. Iedereen had kunnen weten wat de risico's zijn, dat klopt. Goed. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg, mevrouw Chalet. Dank. Advocaat namens een aantal slachtoffers van pur isolatie. Radio 1: Het NOS-journaal. Horsverlies voor Air France KLM, een kwart meer mensen met hypotheekachterstand. Goedemorgen, half negen geweest, ik ben al negens. Een onverwacht groot verlies voor Air France KLM vorig jaar, 1,2 miljard euro. Belangrijkste oorzaken voor het verlies zijn de brandstofkosten, zegt economieredacteur Merel Stickelorum. Die zijn heel erg hoog. We merken het zelf ook aan de pomp. En Air France KLM merkt het ook bij de kerosine die getankt moet worden. Um, als je dat bedrag ziet, wat ze alleen al daaraan uitgeven, 7,3 miljard vorig jaar. Het was een bijna een miljard meer dan het jaar ervoor. En ook verdiende Air France KLM vorig jaar minder aan het vrachtvervoer. En vielen de kosten van een reorganisatie hoger uit dan verwacht. Steeds meer mensen hebben grote moeite om hun hypotheek af te lossen. Het aantal huiseigenaren met een hypotheekachterstand is in een jaar tijd met een kwart gestegen. Ze lopen al meer dan vier maanden achter. Ze hebben vaak daarnaast nog meer schulden, zegt het bureau kredietregistratie. Als je het hebt over 77.000 mensen die. Uh die hun hypotheek niet kunnen betalen... dan kun je zeggen dat er echt wel meer aan de hand is dan alleen dit. En dat bespraakt dus van echte financiële problemen. Als rechters meer tijd nodig hebben voor een zaak... dan moeten ze die tijd nemen. Dat vindt vicevoorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Dat zegt hij een trouw. In december klaagden rechters openlijk over de hoge werkdruk. Het aantal zaken is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Maar die zaken zijn wel allemaal een stuk ingewikkelder geworden. Ziekenhuizen zouden dit jaar nog speciale teams moeten krijgen om het gebruik van antibiotica te controleren, zegt de inspectie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica, daardoor komen patiënten in gevaar. Het speciale team moet artsen helpen om antibiotica gerichter in te zetten. In het ziekenhuis van Lelystad is zo'n team al actief en de ervaringen zijn positief.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 Het schandaal met het paardenvlees breidt zich nog steeds uit. Gisteren werd bekend dat ook in Portugal en Spanje paardenvlees is gevonden, terwijl dat niet op de etiketten stond. Een schietpartij vanochtend in Eindhoven. Eén man raakte daarbij gewond. In zijn eigen huis werd hij neergeschoten, vermoedelijk door twee gemaskerde mannen. Getuigen hebben de mannen zien vluchten in een auto. Ze hebben de politie gebeld. We zijn direct uh, op de jacht gegaan, zoals ik het al netjes noemde, naar de daders van, uh, van de schietpartij. Aan de andere kant zijn we natuurlijk uh, naar die uh, woning van die man gegaan om die hulp te verlenen. Uh, die was gewond, maar die is voor zover ik weet niet uh, ernstig gewond. De daders van de schietpartij in Eindhoven zijn nog niet gevonden. Er zijn veel mensen die bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander willen zijn eind april. De provincies gaan honderden mensen selecteren. Maar nu hebben zich bij de Eerste Kamer ook nog eens 500 mensen spontaan aangemeld. Niet bekend hoeveel van die mensen bij de inhuldiging mogen zijn. Deze twee zeeuwen zouden er in elk geval graag bij zijn. Als ik me zou in kunnen schrijven ergens, zou ik dat ook wel doen. Ja, ja. Er hey, zijn echt heel aparte dingen die je normaal gesproken één keer in je leven misschien meemaakt. Ja, misschien dat ik het voor de tweede keer mee mag maken. Ik vind het best uh, ja, interessant, indrukwekkend. Het is vier minuten over half negen. Dit was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 ANWB Verkeersinformatie. Het is niet druk. Er staan twee files. Allebei zijn ze veroorzaakt door ongelukken. Op de A12 Utrecht richting Den Haag om te beginnen. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, vijf kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer kan, uh, kan richting Den Haag uh, omrijden bij Knoop het Gouwen door Rotterdam aan te houden via de A20 en de A13. De A37, Knoop het Holsloot, richting Hogeveen in Drenthe, is dicht tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook de A58, Vlissingen, richting Bergen-op-Zomer, is nog dicht tussen Afrit Ierseke en Rilland dat 5 kilometer. Verkeer gaat daar via de af- en oprit. Jeep tickets boek je razendsnel.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Kijk straks vooruit naar de cijfers van de Eco Europese Commissie. Nou, cijfers. Vooruitzichten op de economische toekomst... voor de verschillende lidstaten, Dat doe ik met econoom Karsten Brzeski. Eerst de rechtszaak tegen Kim de Gelder. Want die hoort vandaag in het proces in Gent... hoe de formele aanklacht tegen hem luidt. Gelder wordt verdacht van tweevoudige moord... Vier jaar geleden stak die wild om zich heen in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gilles bij Dendermonde. Twee kinderen en een begeleidster overleefden het niet. Zes kinderen raakten zwaar gewond. Ik heb mijn dochter nog heel, elle, ja. ze is wel zwaar gekwetst, maar ik heb ze nog. He. Ik heb ze nog in mijn armen. Dus. Ja. Hoe was ze aan toe, uw dochter? Uh, van achter volledig opengereten. Van achter in haar hoofd, volledig in sneeuw open. Ja, hij wordt dus verdacht van meervoudige moord Kim de Gelder. Uh, Joris van Poppel, onze correspondent in België. Uh, Joris, formeel begon het proces afgelopen dinsdag al. Je hebt er al over verteld. Hoe kwam de Gelder toen eigenlijk over? Iets zelfverzekerder dan de vorige keer. Uh, hij was wat dikker geworden ook. Een uh, ringbaartje had hij opeens. Ze zag er net iets gezonder uit. Praatte nog wel aarzelend, hoefde niet veel te zeggen. Maar moest al bevestigen, bevestigen dat hij Kim de Gelder was, dat hij 24 jaar was. B bij vorige zittingen was hij nogal apathisch... Leek hij ook een beetje een spelletje te spelen. Leek hij ook uh, juist te willen uitstralen uh, uh, uh, dat hij het geestelijk helemaal niet aankan. Dat hij een soort psychose zit. Dat was afgelopen dinsdag toen de jury werd geselecteerd. Uh, was dat wat minder toen, toen praatte hij in ieder geval een heel klein beetje. Dat was toch een, een verschil. Voor de rest hebben we nu ook niet heel veel uh, van hem gezien. Hij wordt heel veel afgezonderd van de media. En hij hoeft er nog niet zoveel natuurlijk. Vandaag begint het proces inhoudelijk. Ja en, en wat gaat er dan gebeuren vandaag? Hoe ziet het eruit? Nou, het begint met het Openbaar Ministerie. Je leest de akte van inbeschuldigingsstelling voor. 34 pagina's zijn dat een enorm document. Het is een proces, een juryproces. Dat betekent dat eigenlijk uh, al het onderzoek moet mondeling worden toegelicht. Dus daar gaat het OM vandaag mee beginnen. Ja, da daar zullen we gruwelijke details horen natuurlijk over wat de gelder precies heeft gedaan. En ook vooral wat hij nog van plan was. Daar is al wel wel wat van uitgelekt. Hij had bijvoorbeeld waanzinnige plannen om de, de koning wilde die vermoorden. Hij wilde nog een andere school vermoorden. Hij wilde ook twee andere crèches in Dendermonde wilde, gaan, uh, wilde die gaan vermoorden. vermoorden. Nou, dat, dat is hier al uitgelekt. Via advocaten heeft het in de kranten gestaan. Maar vandaag komt het openbaar ministerie met de officiële aanklacht en dan zullen we waarschijnlijk ook nog wel wel meer horen en bevestigd krijgen, wat we al wel vermoeden, dat deze man echt nog veel meer van plan was. Of het grootspraak is of niet, weten we niet. Maar hij had nog veel meer moordplannen dan alleen die de dendermonde. Ja, en krijgen we dat dan ook van de Gelder zelf te horen? Komt hij aan het woord al vandaag? Nou, zijn advocaat gaat vandaag wel aan het uh, woord komen. De, de akte van verdediging gaat hij voorlezen. Het gaan is dan een korter document. En vanaf maandag komt uh, de Gelder zelf aan het woord. Dan wordt hij ondervraagd door de rechter. En heeft al aangekondigd, afgelopen dinsdag, heeft hij gezegd dat hij veel te vertellen heeft. En dat is op zich ook wel anders, want tot nu toe hield hij zich vooral stil en apathisch. Nu zegt hij, heeft hij aangekondigd dat hij wat wil gaan vertellen. Ja, waarschijnlijk, waar gaat dat dan over gaan maandag? Waarschijnlijk... Het betoog over de stemmetjes in zijn hoofd. Betoog dat hij tijdens de verhoren de verklaring waar hij ook mee kwam. Hij wilde wraak nemen op de hele wereld, op de maatschappij. En dat moest van stemmen in zijn hoofd. Ik verwacht dat hij dat maandag gaat vertellen. Maar goed, vandaag eerst het Openbaar Ministerie met de beschuldigingen. Maandag de Gelder zelf. Goed, En je zei het al even, dit is een proces met een jury. Dat moet in dit geval? Ja, in België alle grote moordzaken uh, gaan met juryrechtspraak voor een assisenhof, zoals dat heet. Afgelopen dinsdag zijn er twaalf mensen geselecteerd. Acht mannen, vier vrouwen. Zij zullen de komende waarschijnlijk vier weken moeten gaan luisteren... en uiteindelijk oordelen over de vraag, schuldig of niet, naar de gevangenis... of naar een psychiatrische instelling met Kim Joris van Poppel vanuit België. U hoort hem later vandaag op Radio 1, zeker over dat proces dus dat vandaag gaat beginnen. Een uitzonderlijke doorbraak voor een Nederlandse schrijver in de Verenigde Staten. Begin maart zal de roman van Herman Koch, De Diner, in de bo boekentop 10 verschijnen van de New York Times. En onze correspondent Wessel de Jong ging maar eens op zoek naar het geheim achter het Amerikaanse succes van Koch. Kramer's Books, een van de bekendste en beste boekwinkels van Washington D.C. aan DuPont Circle. In deze boekwinkel doet Obama zijn kerst inkopen. Een kleine winkel, niet lid van een keten. En er zit ook een restaurantje bij. Dan kunt u zo een paar uur stuk slaan. En hier een verkoper. Op zoek hier naar het diner. Dus bij uh, Herman Cook.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 dat dat ook iets is wat natuurlijk voor iedereen, niet alleen voor Amerikanen... maar voor iedereen eh, begrijpbaar is. Maar voor haar studenten vindt ze het origineel ongeschikt. Nog een beetje te moeilijk. De Europese Commissie komt vandaag met rapportcijfers voor de individuele landen. Hoe gaat het met hun economieën en lukt het de begrotingstekorten onder de 3% te houden? Eerste verkeersinformatie bij de AWB Erwin De Hart loopt het af? Ja, nou ja, het is eigenlijk al de hele tijd hetzelfde. Dat niet veel, hè? Twee files, 10 kilometer, allebei 5 kilometer. Om te beginnen op de A12, Utrecht richting Den Haag, bij Zoetermeer 5 kilometer. Een busje op zijn kant daar, twee rijstroken nog steeds dicht. En de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, die is nog steeds helemaal dicht bij Rilland. En de file tussen afrit Ierske en Rilland is zoals gezegd 5 kilometer. Dit is het nos Radio journaal Af en oprit vergeten. Ben je een af en oprit vergeten? Oh, hij is weg. Nou hoort u dat zo dadelijk wel van even in de huid bij de AWB. Goed, Europa. Blijft Europa in een economische dip zitten? Dat is eigenlijk de vraag vandaag. Als de Europese Commissie deze ochtend, later deze ochtend, een overzicht met de verwachtingen per land presenteert. Daar staat dan ook in of landen zich wel of niet aan de Europese begrotingsafspraken houden. U weet wel, een begrotingstekort dat niet meer dan 3% mag zijn. Ga erover praten met econoom van ING, Karsten Brzeski. Meneer Brzeski, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn die cijfers eh, eigenlijk nog interessant voor u op dit moment? Nou, die zijn heel interessant. Kijk, de, de economische voorspellingen zijn iets minder interessant. We weten allemaal dat het, eh, als er een herstel komt, wordt het heel langzaam en komt pas in de tweede helft van dit jaar. Ja, maar maar veel, interessant... veel, schot er, veel schot zit er nog niet in, hè? Nee, op dit moment zeker niet. Dus we, we verwachten dat eigenlijk ook de recessie in de eurozone ook in het eerste kwartaal nog gaat voortduren. En dat is gewoon eigenlijk nog een, een heel, heel zwakke economische ja, omgeving waar we in nu zitten. Belangrijk zijn gewoon de voorspellingen voor de begrotingen. Want hier heeft gewoon de Europese Commissie heel veel meer macht gekregen. En de vraag is, gaat de Europese Commissie deze macht gebruiken? Uh -huh. um, ja, en dat doen ze dan op basis van de cijfers waar ze zo dadelijk mee komen? Dat gaan ze doen op basis van deze cijfers. Dus belangrijk is, uh, we hebben gewoon acht landen die afgelopen jaar of dit jaar weer onder de 3% moeten uitkomen. Um, dus gaat het hun lukken, ja of nee? En dat andere is, hebben de landen ook voldoende gedaan? En daar gaan we naar kijken en daar wordt het heel belangrijk wat de Europese Commissie vanmiddag gaat zeggen. Ja, en Nederland zit in die groep, hè? moet onder de 3% blijven. Nederland moet dit jaar onder de 3% komen. Ze waren goed op weg. Um, maar hier is natuurlijk ook de vraag... Um, als het gewoon bijvoorbeeld nu vandaag blijkt... dat het tekort in Nederland boven de 3% uitkomt voor uh, um, 2013... betekent dat niet automatisch dat Nederland ook een boete krijgt. Want we hebben wel gezien dat de Europese Commissie de laatste tijd... niet alleen maar kijkt naar de resultaten, maar vooral naar de inspanningen. En dan gaat er gewoon... hebben landen gewoon echt voldoende gedaan? Als dan de economie tegenvalt, dan is de Commissie bereid... gewoon iets pragmatischer te zijn en ook weer iets meer tijd te geven. Ja, dus in geval van Nederland zou je kunnen zeggen... nou, jullie halen die 3% niet... maar de hervormingen zijn zo structureel en ingrijpend. Dat komt wel goed. Inderdaad, dus ik denk dat dat is wat, wat er in de komende weken en maanden gaat gebeuren. Dus zolang er de inspanningen zijn gedaan en zodra duidelijk is dat er hervormingen op gang zijn, dat er ook bezuinigd wordt, maar de, Europese, de, de economie tegenvalt, gaat, dan, gaat de Europese Commissie zeggen oké, okay, dan gaan we jullie nog een jaar extra geven en dan hoeft het niet 2013 te zijn, maar kan het ook 2014 worden. Ja, die roep klinkt natuurlijk nu al in Nederland, hè? vanochtend ook weer in de, in de ochtendkranten. Kabinet, doe daar iets aan aan die werkloosheidscijfers, aan het consumentenvertrouwen dat steeds maar verder daalt. Moet Nederland die ruimte dan nemen als Brussel dat biedt? Nou, ik denk dat het gewoon niet zo is dat, dat uh, Brussel de, de ruimte biedt... om weer opnieuw te gaan stimuleren. Maar ik denk dat uh, uh, Brussel de ruimte geeft om zich niet kapot te sparen. En, en hier gaat het om, dus ga, ga je gewoon niet kapot sparen. Nou, daar biedt Brussel de ruimte voor. Aha. Maar vergeet niet, dat betekent niet dat opnieuw de overheid opnieuw kan stimuleren. Mm. De grootste zorgen, denk ik, zijn er over Frankrijk? Ja, dat is duidelijk. Frankrijk, dat wordt een beetje de, de, de breekpunt van, van de nieuwe regels. Want de, de Fransen hebben al gezegd... ja, wij halen um, de doelstelling van 3% dit jaar zeker niet. Ze komen uit op 3,5%. Dus anders dan in Nederland heeft de Frankrijk zich ook veel minder um, constructief en coöperatief opgesteld. Ze zeggen, nou, dus van ons hoeft dat niet zozeer. En hier is gewoon, denk terug, tien jaar geleden hadden we al een geval... toen waren het Frankrijk en Duitsland die eigenlijk aan de, de basis uh, stonden van een... Van een van de begrotingsregels. Hier wordt het heel interessant wat de Europese Commissie gaat doen. Gaan ze gewoon in feite Frankrijk op de vingers tikken... en zeggen, nou, kijk, jullie moeten echt nog iets meer doen. Pas als jullie dat doen, zijn wij ook bereid om, net als bij andere landen... Mm. iets flexibeler te zijn. Ja. En de koplopers, uh, zoals gebruikelijk het Duitsland... Hè? ik lees net dat het staatsoverschot alweer groter was... of begrotingsoverschot ja. alweer groter was dan verwacht... De, de Duitsers spelen op dit moment duidelijk in een, in een heel andere divisie. Uh, dus qua economie, qua begroting hoeven zij zich helemaal geen zorgen te maken. Nee, dat is natuurlijk wel weer goed voor Nederland. Hè? Als we daar veel naar kunnen exporteren. Dus dan weer een puntje voor ons. Um, ja, Wat denkt u als u naar de cijfers in het algemeen uh, kijkt? Zit er ergens een lichtpuntje? Of wordt het voortkwakkelen? Nou, het wordt er toch vooral voor Natuurlijk zien we lichtpuntjes. We zien dat er gewoon vooral in de Zuid-Europese landen. een aantal hervormingen op gang zijn gebracht. Maar we zien ook gewoon dat de, de crisis zo zwaar is. Het is een combinatie van gewoon echt veel te hoge schulden. Maar ook gewoon van, van een gebrek aan concurrentiekracht. in, in heel veel Europese economieën. Nou, en in dat alles te herstellen, dat, dat gaat gewoon tijd duren. Dat, dat kost tijd. Um, vandaar lichtpuntjes, ja. Maar het zijn nog heel kleine lichtpuntjes. En ik denk dat toch dat we moeten voorbereid zijn. op een periode van Economische groei die duidelijk lager is... dan dat wat we in de afgelopen tien jaar hebben gezien. Nou ja, als we maar weer langzaam omhoog gaan, meneer Bezeski. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen, Carsten Bezeski, econoom van ING. Hoorde u over die cijfers die dus later vandaag komen. En u hoorde het al, Duitsland gaat natuurlijk goed... Er zijn uh, lichtpuntjes in Duitsland, zijn heel veel lichtpuntjes. Bijvoorbeeld in een fabriek in Duitsland daarvoor elektromotoren. Wouter Meijer, onze correspondent, sprak met een ondernemer die vorig jaar het beste bedrijfsresultaat ooit boekte. Ik denk dat onze meerwaarde is dat we flexibel en snel zijn. Dat dat we spelen tegen wereldconcernen, waar ons voordeel is dat we kundenspecifisch. Wij kunnen veel sneller en flexibeler reageren op wat klanten willen dan onze grote concurrenten.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 Het is 5 voor 9. De winnende World Press-foto is er een van een begrafenistoet in Gaza. Een groep rouwende mannen draagt twee dode kinderen en dan achter het stoffelijk overschot van de vader. Maar wie is de moeder, de weduwe, de vrouw die niet op de foto staat? Correspondent Monique van Hoogstraten vond haar in Gaza. Heel kleinsteeg in het vluchtelingenkamp Jabalia bij Gazastad. Op zoek naar de vrouw die niet op de foto staat. De moeder van de twee kinderen, de echtgenote van de man. Die alle drie naar de begraafplaats worden gedragen. Een klein huisje met vier familieleden, allemaal vrouwen, zussen en één dochter. Wat de oudere dochter, Noor. We zijn hier bij Amna, 43 is ze. Groot kleed op de vloer, kussens langs de muren, een golfplaten dak...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 Toen de bom viel op het huis was zij meteen buiten bewustzijn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 ze any idee waarom is uw huis ja, aangevallen? Maar... Ja, er zou een tunnel onder liggen. Ja, er niet. zou iemand gewoond ja, dan... hebben die doelwit was. We ja, wonen ja, daar anderhalf jaar nu. Waren we waren onschuldig, we zijn onschuldig. Ja,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 Geen herinnering, omdat ze zelf in coma in het ziekenhuis lag. Het is net alsof het niet gebeurd is. Haar dochter die geeft haar nu haar dagelijkse portie medicijnen. Een stuk of 15 per dag, voornamelijk tegen de pijn. Monique van Hoogstraat, dat hoorde u vanuit Gaza. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie, Herakles-Vitesse... En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. Groningen-Pek Ja, ja, hij zit er weer in. Hij zit er weer in. Venlo-Baalwijk... En om kwart voor negen, Ereveen-Twente. En ook het WK-baanbielrennen in Minsk. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.